9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een grote groep Feyenoord-fans heeft geprotesteerd... tegen het bestuur van de club. Ze vinden dat er sprake is van wanbeleid bij Feyenoord. Ruim duizend supporters liepen in een protestocht naar de Kuip. Daar is net de thuiswedstrijd tegen Roda J.C. begonnen. De boze fans riepen leuzen en hadden een doodskist bij zich... die symbool stond voor de in hun ogen slechte staat van de club. Veel supporters zijn al langer boos op het bestuur van Feyenoord. Ze willen nieuwe bestuurders die een gezonde organisatie neerzetten. In de eredivisie heeft FC Twente vanavond met 2-0 gewonnen van AZ... door doelpunten van Janko en Ruiz. Voor het begin van de wedstrijd was er een minuut stilte. Ter en achterdissen aan de twee bouwvakkers die begin juli omkwamen. Toen stortte het dak in van een nieuw te bouwen deel. Greenpeace maakt zich zorgen over een olielekkage op de Noordzee. Door een gat in een pijpleiding onder een platform van Shell... is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland.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 Dit was de Verkeersinformatie. Nog wel eens een goedenavond. Juichen in de Kuip voor Feyenoord. Ronald van der Geer. Zelfs die 150 die voorafgaand aan de wedstrijd nog wat leuzen riepen. Dat kleine selecte groepje heeft gejuicht voor die goal van Jerson Cabral. Prachtig na 12 minuten binnengeschoten geschoten aan actie vanaf de rechterkant. En zojuist de eerste kans voor Rode JC. Aardige combinatie. Ramsey vrijgespeeld. Rechterkant op gebied. Maar zijn schot in de handen van Mulder. Nu weer een schot van Ramsey. Dat ook nog eens gekraakt wordt door de Vrij. En uiteindelijk als eindstation Erwin Mulder kent. Na 16 minuten staat Feyenoord beneden nog voor tegen Roda. R Koken. We zijn bijna kwartier onderweg in die tweede helft en in dat kwartier heeft PSV nog niets laten zien, nog niets gecreëerd. En wordt het regelmatig uitgefloten door het eigen publiek, wellicht nu als Lens doorbreekt en teruggeeft op Wijnaldum. En die wil Ojo aanspelen en nu is Lens weer in balbezit, maar wordt hij wel afgedekt door de linksback door Van Pep en komt er een voorzet ja, die ineens over de achterlijn gaat. PSV is in de tweede helft niet in goede doen. Maar het leidt nog altijd door die in de eerste helft verkregen voorsprong via Mertens Moreno. Nee, dan vitesse dat scoort er lustig op los. Even te napel. Zo is het, Ronald. 3-0 is de stand. En daar valt verder niets op af te dingen. En we noteren nu een gele kaart voor Ferry de recht. De rechtsachter van VVW, die Jenner onderuit schopte. Nadat voorrust ook de andere bek, de linksbek, Emenieke, al geel kreeg. Na een overtreding tegen Chanturia. 3-0 dus voor Vitesse. Met Bianco, whose side are you on? Roda heeft dit seizoen natuurlijk al eens vaker achtergestaan, Ronald van der Geer. Ja, daarom. Je moet niet te vroeg juichen. Um, Feyenoord doet dat ook niet, hoor. Het staat wel met 1 voor na 22 minuten. Maar vorige week was de situatie wat betreft Roda natuurlijk precies hetzelfde. En uiteindelijk sleepte men met 10 man de wedstrijd tegen Groningen en nog met 2-1 uit. Onder meer door een uh, goede vrije trap van Mark-Jan En laat hij nu weer achter de bal staan. Dan ligt die bal wel een meter of dertig van de goal na een overtreding van Fer op diezelfde Vlederis. Fer een waarschuwing gekregen van Kuipers. Dat was een lange bal die door de Vlaar werd weggekopt uit zijn eigen strafschopgebied En uiteindelijk in een sprintduel Vlederis en Fer. En Fer pakte Vlederis op de enkels. Nou, nu staat uh, Vlederis achter die vrije trap. Maar ook Ramsey staat erbij. Ramsey neemt hem. Maar er zit weinig kracht in. En uiteindelijk kan Mulder de bal vangen. Net als dat de keeper van Feyenoord al een vangbal had op een corner van Ramsey. Die uiteindelijk bij de Beulen terecht kwam. Corner vanaf rechts aan de linkerkant bij de Snel uitrop van Mulder. En dan kan Fernandes weg. nadat hij eerst heeft afgerekend met Montaigne. En dan moet de Belg zich herstellen in een 1-1 situatie met de splits van Feyenoord. Ten koste van een corner. Dat wordt dan al de vijfde die je Feyenoord mag gaan nemen. En de derde net levert ook gevaar op. Klaas nam hem vanaf de linkerkant. De vrij kopte hem bij de tweede paal terug. Toen moest Titon zich strekken. Maar daar was Vlaar al om die bal binnen te koppen. Uiteindelijk ten koste van een corner. Komt Titon dat voorkomen? Daar komt weer een corner van Kabal. oh, dan moet Titon zich strekken. Nou, dat lukt uiteindelijk net. De bal is hard en hoog. Maar er staat geen Feyenoord er in de buurt. Waardoor de pol eigenlijk op zijn eigen kwaliteit is aangewezen. En die bal keurig uit de lucht plukt. En dan maar eens denkt. Nou, even rustig aan. Laten we nou weer eens aan voetbal toekomen. Dat gaat Rode. Nu proberen met Sutjouin. Gaat naar Hemte aan de linkerkant. Balletje keurig naar Ramsi. Terug naar Sutjouin. Dan weer naar Ramsi. Linkerkant, buitenkant. Bal eindelijk naar het centrum. Daar is de Beunen. Is één man kwijt. Is de tweede man Klaasie. Daar is hij ook omheen. Maar dan moet hij de bal wel bezorgen aan de rechterkant. Bij De Loosje. Gaat nu het grasopgebied in. De Loosje zoekt een afspeelmogelijkheid. Dat is Juncker. Ja, en als je Juncker aanspeelt op de rand van het schrasomgebied in de as van het veld, dan gaat hij vaak voor de snelle combinatie. Dat wilde hij nu ook. Alleen De Deen was niet zo balvast. Tikte de bal wel in de richting van De Loosje. Maar zo hard dat hij uiteindelijk bij Feyenoord over de achterlijn gaat. En het gevaar dus weg is. Maar je ziet wel... Op het moment dat Roda het balbezit heeft... krijgt het beste ruimte van Feyenoord... om tot snelle combinaties te komen in een hoge balcirculatie. En dan ben je over het algemeen gevaarlijk. Het leuke is dat Feyenoord dat ook weer probeert... als het balbezit heeft op de helft van Roda. Oftewel, dit is gewoon een heerlijke open wedstrijd... waar het publiek zich, denk ik, 24 minuten lang... nog geen seconde in heeft verveeld. En een hele mooie goal natuurlijk van Cabral... na een minuut of twaalf. Feyenoord heeft het balbezit met Leerdam. Met Cabral, die nu uh, ja, zich verslikt in fladerens. Dan neemt Roda het balbezit weer over. Maar is het eigenlijk? Op het moment dat het in de middencirkel via Junker in balbezit komt... zo slordig en te gehaast dat Ramsey niet bereikt wordt... en de Rotterdammers het weer mogen overnemen. Het is toch wel... Terwijl El Amadi nu even wegdraait van Junker alsof hij er niet staat... het is toch wel opvallend dat Koeman, die dus maar net aan de slag is met deze ploeg... en deze week maar met negen man op de training heeft gestaan... vanwege al die jonge oranje klanten, dan toch met ontzag denk ik, naar dit elftal staat te kijken. Ramstein speelt Cisse aan. Met een gelukje kan Cisse door. Moet hij hem vanaf links wel laag voorleggen? Daar zit Vukovic net tussen en dan kan Roda er weer uitkomen. Nee, er wordt bij Vlagen heel aardig gevoetbald. Deze mooie zaterdagavond in de Kuip. En na 25 minuten staat Feyenoord BD0 voor tegen Roda. Gaat PSV gewoon door zoals het vorig jaar geëindigd is? Koken? Ja, daar heeft het uh, alle schijn van nee, PSV is echt helemaal weggezakt in die tweede helft. Het is uh, onbegrijpelijk. In de eerste helft speelde PSV ook al niet erg overtuigend. Maar het was wel genoeg om RKC eronder te houden. In de tweede helft is het echt een heel ander verhaal. We zien nu een gele kaart voor centrale verdediger Marcelo die ten voorde neerlegt. Een beetje een overtreding uit frustratie. En we krijgen nu een uh, vrije trap voor RKC. Dat zowaar uh, ja, gaat aandringen. Op de helft van PSV gaat spelen nu een vrije trap. Die wordt ingebracht en nog van richting veranderd door diezelfde Marcelo. En RKC krijgt nu een corner. Ja, Rutte heeft al een keer ingegrepen. Heeft uh, de rechtsback Manolev eruit gehaald. Die uh, werd omspeeld door de linkermiddenvelder van RKC, Meijers. En uit pure frustratie trok Manolev toen Meijers maar naar de grond. En Manolev kreeg geel. Maakte toen nog een, ja, een rage baatje van... Ja jongens, ik kan er ook niks aan doen. Ik word ook maar uh, aan mijn lot overgelaten door mijn medespelers. En hij werd onmiddellijk uh, vervangen door Tamata. Die dus nu als rechtsback is ingezet. RKC nu ondertussen in de aanval. Uh, daar kan uh, geen medespeler bij bij de voorzet van Auwassar. Maar het is veel zeggen dat RKC uh, zo langzamerhand het meeste zit naar zich toe trekt. En PSV regelmatig wordt uitgefloten. Als er weer een combinatie mislukt bij uh, PSV... ...uitgefloten door het eigen publiek. En uh, nu gaat Ruud Brood wisselen. Haalt Joffrey Castellon de midvoerder uit. En gaat met uh, Vachtali. Een jongen die vorig jaar bij Almere City er 11 inschoot. Komt er wat snelheid bij. En nu gaat uh, Ruud Brood toch met nog 20 minuten spelen serieus gok op een countertje. En zolang die marge nog maar op 1 is... ...en het zo spannend blijft... ...ja, dan... Uh, Gaan ze hem toch knijpen bij PSV. Je ziet de onrust een beetje in de ploeg komen. Ojo nu op het middenveld namens PSV. En ziet, die wordt opgejaagd door drie RKC'ers. En nu gaan um, Marcelo en Bouwma achter in de bal rondspelen. En eindelijk wordt dan een voorwaartse beweging ingezet. Met Pieters die onmiddellijk bij die paas vooruit de bal weer inlevert. Bij Bandja de rechtsback van RKC. Ja, dit is nog een knap spannend duel. We hebben nog 20 minuten te gaan. En het is hier nog lang niet beslist bij die 1-0-voorsprong van PSV. Omdat PSV zo bitter teleurstelt in deze tweede helft. Leukste wedstrijd van de avond lijkt tot nu toe Feyenoord-Roda. Ronald van der Geer. Het is een schouwspel waar het kijken is hier de moeite waard het is. 1-0 Feyenoord-Roda doet het Cabral na 12 minuten. En na 27 minuten heeft Roda terecht het, het gevoel van ja, wij gaan gewoon lekker voetballen. We spelen ons eigen spel en dat denkt Feyenoord ook. En dan krijg je dus, dat zei ik net ook al, een, een open wedstrijd waarin er kansen zijn voor beide doelen. En waarin het tempo ongekend hoog ligt. Nu even niet. Omdat Erwin Mulder er erg lang over doet. Om uiteindelijk een vrije trap te nemen naar buiten spel voor de Lorzje. Nou, dan komt de keeper net iets voor zijn strassomgebied. Door de lange bal richting Spits Fernandes. Die net een kans kreeg. Na een aardige actie aan de linkerkant. Misschien iets te gehaast schoot toen hij richting het strassomgebied kwam. Want er waren wat Feyenoorders ook in het strassomgebied aanwezig. Hij schoot er uiteindelijk hoog over. Klaasie met een opening van de linker naar de rechterkant. In één keer aannemen door Cabral. Maar Hemte denkt ja, je bent me nu al drie keer. Vier keer te snel af geweest. Nu ben ik eens een keer de een duel. En dan krijgt hij ook nog hulp van de grensrechter. Want dan heeft uh, Cabral ook nog een overtreding gemaakt. Op het moment dat hij langs Hemten wilde gaan. En Hemten hem eigenlijk de voet dwars zetten. Maar dus nu een vrije trap voor uh, Rode JC. Net iets voor het eigen strafschopgebied. En Titon, de keeper die absoluut geen schuld had aan die goal van Cabral. Want die bal alleen maar langs heeft horen komen in de verre hoek. Die Titon, die Poolse doelman, gaat nu die uh, vrije trap nemen. Gaat die ver doen richting de helft van Feyenoord. Waar Ramsey de lucht in gaat. En dan wonderbaarlijk genoeg nog wind van uh, de langere de Vrij. Alleen de afvallende bal is voor Kel. In Leerdam, de rechtsachter. Die kiest voor de rust bij Erwin Mulder. Ja die speelt Vlaar aan in de as van het veld. De Beulen gaat onderuit. Daardoor heeft Vlaar wat meer ruimte om op te komen. En die is hij nu halverwege zijn eigen helft aangekomen. Nu wel met de arm omhoog. Van ja, waarheen? Want nu staat alles even stil. Dan is Ramstein altijd wel aanspeelbaar aan de linkerkant. Maar die gaat ook weer terug naar de as. Daar waar het zo druk is. Maar Elamadi zit wel lekker in zijn veld deze avond. En speelt de bal keurig vrij. Weer richting Ramstein. Klaasie. Hij is toch een beetje de vormgever op het middenveld. Naar Ver. Ver gaat dan met lange passen. De helft van Rodolf. Ver over. Oh, ver en dan uiteindelijk randstras op gebied Schiet hij wel, dan wordt het schot gebokt door Vukovic, een van de centrale verdedigers. Het krachtmens uit Rotterdam. Hij komt met grote passen op de helft van Roda. En dan Vukovic, ach, oh, die taxeert de bal helemaal verkeerd. Ziet hem bijna een eigen goal, Fernandes dan. Nee, dan wordt hij door de de lijn gehaald door Wilaard. Nou, dan gaat er even van alles mis achterin bij Roda. Dat is een schot van wie ik niet eens heb gezien van wie het eigenlijk was. Maar het wordt door voetbalfiets zodanig getaxeerd dat hij hem richting zijn eigen bol schiet. En Titel tot het uiterste moet gaan om die bal eruit te krijgen. Uiteindelijk komt er nog een kans voor Fernandes achteraan. Maar die wordt dan ook door de spits van Feyenoord niet benut. CC dan namens de Rotterdammers gaat over het uitgestoken been. Van de rechtsachter Montaigne En dat levert Feyenoord dan bij het strafselgebied van Roda een, een vrije trap op. We kijken even naar de herhaling. Het begint bij Cabral. O zijn voorzet wordt uiteindelijk door Vukovic totaal verkeerd verwerkt richting de eigen goal. Titon is dan een held. Dan wordt er opnieuw voorgezet. Maar dan kan Fernandes dat buitenkantje niet benutten. En blijft het dus 1-0. Maar gebeurt er dus wel voldoende. En verhoogt Vukovic de amusementswaarde. Daar komt de vrije trap van Klaasie vanaf de linkerkant. Maar gaat uiteindelijk langs de tweede paal over de achterlijn bij Roda JC. Ja. Ja, Vukovic biedt nog even zijn excuses aan. Die lange Servier, de huurling van PSV richting Titon. Die zegt, nou, het is geaccepteerd, maar zorg ervoor dat je dat vanavond nooit meer doet. Na een half uur spelen, Feyenoord-Roda 1-0. Even trapel, had het eerder vanavond over dat arme VVV. Gaat het al beter met ze even? Nee, het gaat niet echt beter. De stand is nog altijd 3-0 en VVV krijgt eigenlijk geen schijn van kans tegen Vitesse. Dat absolute betere ploeg is hier. Vanaf het begin, vanaf de eerste minuut, met een duidelijk spelconcept en VVV. Heeft in de tweede helft weliswaar oetsjebo in de ploeg gebracht. Nu een aanval van Vitesse met een schotje van uh, Nicky Hofs met links vanaf een meter of 18. Het gaat over het doel van uh, Dennis Pentenaar. Nee, VVV is absoluut geen partij. Het mist natuurlijk een aantal Belangrijke spelers onder wie de jongen Nigeriaan sneller snelle buitenspeler die er niet bij is. Omdat hij voor zijn land moet uitkomen. Maar eh, dit VVV dat gaat een heel moeilijk seizoen tegemoet. Dat is wel duidelijk tegen een Vitesse, waar duidelijk eh, sinds John van der Brom de trainer is op Papendal en ook hier in de Gelre waar een, een duidelijkheid is geschapen waar een systeem eh, op het veld staat en waar jonge spelers als Van Ginkel en Prupper, die vorig jaar af en toe eens mochten meespelen, maar nauwelijks de zekerheid hadden van een basisplaats. Echte Vitesse jongens, waarin die ook eh, uitblinken met name de jonge Prupper, speler met nummer 10. Als ze controleren de middenvelder, die bevalt me uitstekend. Hij valt misschien niet zo op, maar staat altijd op de goede plek speelt de bal in één keer door, weet is goed in de Pasing en pakt de filtergaatjes gaatjes op die er misschien af en toe ontstaan. Nu dan misschien een uitval van, uh, van VVW met Wildschut. Wildschut die even voorbij Kashia is. De Georgische centrale verdediger. De aanvoerder ook van Vitesse. Een van de weinige stabiele factoren vorig seizoen in een zwalkend Vitesse. Die Kashia raakt de bal voor het laatst. En zo mag VVW een corner gaan nemen. Maar uh, met nog 16 minuten op de klok, denk ik dat er heel weinig, heel weinig nog gaat veranderen. Misschien dat de score nog hoger wordt, maar ik zie Absoluut niet dat VVV hier vanavond het eerste doelpunt van deze competitie gaat scoren. Misschien uit deze corner waar Vitesse nog wil gaan wisselen. Maar Van der Brom wacht even met die wissel. Wacht eerst de corner af die van de linkerkant wordt genomen. Door, door Linsen. met onder meer de lange Oetsjeboe nu. Maar de Boni de spits ook mee die kopt de bal weg. Dan wordt die bal opnieuw ingebracht. Oetsjeboe met een kopbal. En dat is eigenlijk het eerste echte gevaarlijke wapenfeit van VVV. Maar die bal gaat naast. Vitesse gaat nog wisselen. Yasuda komt in de ploeg op Japan. Yoshida speelt bij VWW. En een andere Japanner, Yasuda komt dus in de ploeg. En Nicky Hofs, teruggekeerd in zijn stappen wordt vervangen. De wedstrijd is gelopen met nog een kwartier op de klok, leidt Vitesse met 3-0 tegen VWW uit Venlo. Filip Koko, hoe zou Filip Koku naar deze wedstrijd kijken? Ja, ik denk hetzelfde, op dezelfde wijze als alle Eindhovense supporters. Je zal maar een hartstochtelijk PSV-supporter zijn. En uh, kijken naar jouw elftal en dan nog positieve aanknopingspunten moeten zien. Dan uh, zal je een zware dopper aan hebben. Het valt echt niet mee. Uh, en dat is heel objectief gesproken over PSV. Dat in een half uur voetbal na rust één kansje krijgt. En dat is uh, veelzeggend dat dat gebeurt eh, dankzij de medewerking van RKC. Want Aou-Wassar levert op het middenveld zomaar een bal in... door hem in de voeten te schuiven van Mettens. En zoals u wellicht weet, voetballiefhebbers, die hoort niet bij Aouassar. Mettens geeft erop ineens een paas aan Lens. En eh, die knalt die bal dan eh, naast. Dat was dan de enige kans tot nu toe voor PSV. En voor de rest is er verkramptheid bij PSV. Is de angst in de ploeg gekomen dat de RKC er toch nog wat van gaat maken. En is in de tweede helft RKC helemaal niet meer de mindere van eh, PSV... PSV dat nog wel opviel vanwege een hele harde overtreding van Pieters. Die met een enorme snelheid kwam ingeleiden op een tegenstander. Ik denk dat Kevin Blom dat heel goed heeft beoordeeld. Door Pieters te bestraffen met een gele kaart. Ja, wat was dan nog het leukste moment? Nou, het uitgeleiden van Nicky Siebut, de assistent-scheidsrechter. Die daar bijna zijn vlaggetje bij brak. Daarbij. Eh... Moesten de supporters heel hard lachen en voor de rest doen ze niets anders dan fluiten. En het is gericht tegen het eigen team. Het valt ook echt niet mee, het spel van PSV, dat u zelfs bij een inworp de bal zomaar inlevert bij de tegenstander, bij Sander Duits van RKC. Nu dan probeert PSV weer een aanval op te zetten. Hanteerden ze de lange bal richting Lens. Maar die lange bal was dan weer net te lang voor Lens. Zodat Jeroen Zoet, de doelman van RKC, die bal weer zomaar kon oppakken. RKC gaat nog even aanzetten. Het voelt dat hier eventueel nog in die laatste 13, 14 minuten nog iets te halen valt in Eindhoven. Voorlopig leidt PSV nog wel met die magere 1-0 voorsprong. Als het komt dan golft het. De...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 De dijk met als het golft, ik vertelde eerder dat Bram Tankink morgen niet meer mag uh, starten in de Eneco Tour omdat hij een fiets had aangenomen van een ploegleiderswagen die een deel van het parcours had afgesneden. En ja, het is verboden uh, dat die ploegleider dat uh, die fiets dat je die fiets dan pakt. Maar die jury is uh, daarvan teruggekomen en die verboden fietswissel is alsnog uh, een beetje toegestaan. Uh, hij kreeg wel een uh, boete, maar uh, hij mag morgen gewoon starten. Bram dus uh, En hij houdt zijn twintigste plaats in het algemeen klassement. Fijn, hoor, tegen Roda. Hoe lang nog voor de rust? minuutje of zes, maar in elk geval zonder Situin. Die is geblesseerd geraakt net, heeft een hamstringblessure opgelopen... terwijl er eigenlijk geen tegenstander in de buurt was. Heeft hem nog wel even geprobeerd, maar is inmiddels naar de kant. En zijn vervanger is de matchwinner van vorige week tegen FC Groningen. Sanhar Lieb, Malky, de Syriër dus. Die overgenomen is van Loker en nu een plekje voorin heeft gevonden. Uiteraard zou je bijna zeggen, naast Mats Jonker. Ik denk het wel dat Ramsey een linie is gezakt bij Rode JC. ook dat er meteen om voor staat door die goal van Cabral. Mogelijkheden heeft gehad. Maar er zijn ook best nog wel wat aardige schoten van afstand geweest van Rode JC. Waar Erwin Mulder tot nu toe een betrouwbare doelman in is gebleken. Want hij stond elke keer eigenlijk op de goede plek. Balbezit voor Feyenoord. De ploeg met het meeste balbezit vanavond. Koeman wil baas zijn op veld. Wil baas zijn in eigen huis en wil een ploeg zijn zien die de bal heeft. Nou, Wat dat betreft wordt hij door zijn jonge elftal vanavond niet teleurgesteld. Ramstein aanspeelbaar aan de linkerkant. Vijf, zes meter over de middenlijn. Speelt naar Cissé. Die moet dan afrekenen met Montaigne. Die bek van Roda die ik wat tegen vind vallen. Cissé verliest het eerste er wel. Maar Montaigne eerste voortzetting niet goed. Tweede overigens wel. Stuur de bal weer op Cissé voorover. Hij stuurt de Beulen weg. De Beulen en Ramsey aan de linkerkant namens Roda JC op de helft van Feyenoord. Terug weer de Beulen naar Ramsey. Ramsey kijkt dan wat om zich heen. Flederis, die normaal gesproken vanaf links speelt, maar nu dus in de as van het veld. Kaatsteven met Ramsey. Maar Ramsey moet onder druk. Onder meer van uh, Leerdam en Sisse. Weer terug naar uh, Wilaert. Een van de centrale verdedigers. Dan gaat Roda het maar eens via de rechterkant proberen. Met de loge. Montaigne komt wel op. Maar die wordt overgeslagen. Hoewel misschien nu gevonden. Nee, want Roda moet onder druk van Feyenoord. Weer terug naar de achterste linie. Vlederus, Wilaert. En dan zoeken naar een man die in beweging is. En die vrij staat. Nou, Montaigne is dat. Aan de rechterkant stuurt dan de diepte in voor het eerst. Malki. Achtervolgd door Vlaar. En Vlaar wint dat eerst wel Keurig op punten. Krijgt er nog een tikje op de schoenen van Malki. Er ligt daar een schoen. Vlaar nu op één sok. En krijgt nu eindelijk, als die bal over de zijlijn is geschoten, via de Vrij en Malki. Malky raakt hem als laatste de gelegenheid te aanvoeren van Feyenoord om zijn schoenen weer aan te doen. is toch wel een reden om goed gekleed te gaan. Want Vlaar speelt zijn 10ste competitiewedstrijd voor Feyenoord vanavond. En dan kun je natuurlijk niet volmaken op een sok en een voetbalschoen. Na 41 minuten is het 1-0 voor Feyenoord. Door een doelpunt van Cabral in minuut 12. 1-0 is het ook bij PSV-RKC. Het is misschien een cliché, Filip, maar dan kan het nog alle kanten op. Hè? Ja, het is helemaal niet onwaarschijnlijk als RKC zo'n doelpunt gaat maken. In de zes minuten wat bestuurdertijd. die deze wedstrijd nog rijk is. Sterker nog Isaacson moet nu ingrijpen. En nu is er een geweldige kans. Die wordt gemist voorin door Meijers. Mijn hemel. Dit is een enorme kans voor RKC. Het is bijna moeilijker om te missen dan om hem erin te schieten. En alle verdedigers van PSV kijken elkaar nu weer verwijtend aan. Het publiek fluit PSV uit. Het Eindhovense publiek wel te bestaan. Die al hebben gewapperd met witte zakdoekjes. Ze kunnen het werkelijk niet geloven hoe abominabel PSV speelt. I Isaacson kan nog redding brengen op een eerste inzet. En dan uh, wordt die bal opnieuw voorgegeven en maait Meijers over de bal heen. En dit is een enorme kans. En ja, op de bank van PSV kunnen ze het ook nauwelijks geloven. Alleen de speaker die houdt er hier nog een beetje de moed in door heel wild enthousiast de wissels aan te kondigen. Zoals Zeefuik die erin is gekomen voor Wijnaldum. Wat PSV heeft na Ruts werkelijk nog helemaal niets laten zien. Het speelt zo belabberd voetbal. Alle middenvelders van PSV die doen hun best om vanuit de middencirkel hun eigen doelman Isaacson als eerste aan te spelen. Dat is dan hun eerste oogmerk. Maar ja, PSV komt maar niet in de wedstrijd en het zal blij zijn als het straks met een 1-0 deze wedstrijd kan afsluiten. Ronald van de Geer dan fijn, Roda. En op drie minuten tot aan de rust. Die ene voorsprong voor Feyenoord. Maar wel balbezit voor uh, Roda. Dat steeds nadrukkelijker toch wel zich meldt op de helft van, uh, van Feyenoord. Want je kunt wel uh, euforisch zijn natuurlijk over het spel van uh, de ploeg van Koeman. En daar is bij tijd en wijle best reden voor. Maar Roda J.C. laat zich toch ook gelden in deze wedstrijd. Laat de bal goed rondgaan. Vindt toch steeds wel de vrije man. Alleen echt uitgespeelde kansen heeft het niet gecreëerd. Gevaar van afstand ja dat wel. Maar echt die uitgespeelde kans een keer Juncker vinden in dat strafschopgebied is nog niet gelukt. En dat is dan ook wel weer een minpunt voor Feyenoord. Je ziet dat de middenvelders, eenmaal het balbezit kwijt, toch heel snel slecht omschakelen. En toch met enige regelmaat spelers van Roda uit de rug laten weglopen. En dat levert soms dus de kans op om van afstand te schieten. Nu verovert Elamani de bal als Roda aan het rondtikken is. Wil razendsnel snel counteren via Fernandes. Maar dat is dan doorzien door de Loorsje. Dan gaat de bal richting de helft van Feyenoord. Daar waar Malky wordt gestuurd door Leerdam. En dat volgens scheidsrechter Kuipers niet helemaal volgens de regels is. En dat betekent dat er nog een vrije trap komt. Richting de rust gaat met nog een minuut of twee. Fledderis neemt hem richting de Beulen. Die stuurt dan Montijnen weg aan de rechterkant. Voorzet van Montijnen komt. Komt ook in het schastopgebied waar Malki de bal erin eruit komt. dan erin. En de Loosje nog een heel aardige knal heeft. Van uh, zo'n meter of 16 iets aan de rechterkant. En Mulder zich dan moet strekken om die bal uit de goal te ranselen. Dit was een aardige mogelijkheid voor Rodi EC. Dat probeert de bal terug te brengen richting de helft van Feyenoord. Daar weggekopt door Cisse. Ja, nu laat Feyenoord zich wat terugdrukken. Nu staat Feyenoord met de rug tegen de muur. Met Ramsey, met Ram die staat rond de middenlijn. Paast naar de rechterkant. Er staan twee Belgen. De Loosje en Montaigne. De Loosje gaat op avontuur. De Loosje wordt uiteindelijk de voet gezet door Ramstein. En dan levert Feyenoord, of dat levert Feyenoord, weer balbezit op. Met Ver. Ver aan de linkerkant. Maar levert de bal weer in. En dan is het sprankelende er in deze fase even af bij de ploeg van Koeman. En neemt Rode JC. Zo waar een beetje het initiatief over hier in de volle Kuip. De Beulen gevonden op de helft van Feyenoord. Bal weer naar de rechterkant. Naar Malki. Malki kijkt en zoekt. Moet Eerst afrekenen met de Vrij. Komt daar niet langs. Geeft dan een voorzet die door de Vrij wordt geblokt. En dan over de zijlijn gehaald of over de achterlijn. In elk geval gaat hij hoog de lucht in. En dan kijk ik naar de grensrechter. En die geeft aan dat er gewoon een ingooi volgt voor uh, Rode JC. De hoogte dus van het schatstofgebied van Feyenoord. Aan uh, de rechterkant van de Limburgers. En Montaigne de... Rechtsbek gaat dat doen richting de loge Krijgt Montijnen hem terug. Zal hij nu met de voorzet moeten komen. Ja, die komt ook wel. En die komt op de rand van het strafgebied bij Flederens. Flederens schiet op het hoofd van Vlaar. En dan is Feyenoord even uit de zorgen. Omdat de afvallende bal uiteindelijk voor Cabral is. Nog wel in de buurt van zijn eigen strafsopgebied. Maar daar waar Feyenoord in het begin van deze wedstrijd het balbezit had. Op de helft van de tegenstander acteerde. Daar schuift Roda nu steeds verder richting de Rotterdamse helft op. En staat Feyenoord eigenlijk met de rug tegen de muur. Montijnen zoekt naar Malki Goede aanname rechterkant. Ter hoogte van het schapsopgebied richting de achterlijn. Via Vlaar over de achterlijn. En dus op slag van rust nog een corner voor Rode JC. De extra tijd, één minuut. er zit er eigenlijk al op. Maar ik kan me niet voorstellen dat Kuipers de Limburgers niet de gelegenheid geeft om deze corner nog even te nemen. Dat gaat uiteraard zou je bijna zeggen Adil Ramsey doen. gaat eens kijken, want Malky is daar in. Juncker staat bij Doeman Mulder. En dan zijn er wel mensen die de bal kort willen hebben. Een daarvan is Flederis. Flederis terug naar Ramsey. Dan Flederis, rechterpunt, schapsopgebied. Legt de bal breed. Henten kan aardig schieten, maar Henten produceert een afzwaaier... die komt in het vak achter Erwin Mulder. En dan maakt Kuipers een einde aan de belevingsvolle eerste helft. Eén doelpunt hebben we gezien, maar wel een hele mooie van Jason Cabral. Actie rechts, bal in de verre hoek vanaf de rand van het schafsroepgebied. Dat leverde de 1-0 op voor Feyenoord en dat is ook de ruststand in Rotterdam-Zuid. Hoe lang moet PSV nog doormodderen, Filip? Nou, ze modderen zeker door en uh, dat moeten ze nog één minuut doen... en dan denk ik nog een minuut of drie aan blessuretijd... En zelf heeft PSV erg veel tijd gerekt. Notabene thuis tegen RKC. Dus uh, die drie minuten zullen er echt wel komen. Er zijn een paar wissels geweest. PSV dat nu overigens een vrije trap krijgt op een meter of twintig van de goal van Jeroen Zoet van RKC. En dan staat Toyvonen achter de bal. Dat kan nog wel eens gevaarlijk geworden. Ja, de enige reden dat PSV... Kansen krijgt in de laatste paar minuten is omdat RKC voelt dat de tijd gaat dringen op een uh, gelijkmaker. Die gezien die tweede helft helemaal niet onverdiend zou zijn. En dat er dus achterin dan ruimte ontstaat waar PSV wat mee kan doen. En Toyvonen schiet nu vanuit de vrije trap. En Zoet uh, heeft een goede redding paraat op de lijn bij RKC. Labiat de invaller gaat nu schieten en Zoet keert ook deze inzet. En de rebound wordt dan tegen de lat gekopt door Toyvonen. Dat zit dan ook even niet mee voor uh, PSV. Dat overigens eerder wel ontsnapte in deze wedstrijd toen Ricky ten Voorde, spits van RKZ, in een 1 tegen 1 duel kwam met Isaakson, Nadat Marcelo zich wel ontzettend makkelijk liet aftroeven. En met Marcelo hebben we dan ook een van de zwakste mensen achterin genoemd bij PSV. Ook Bauma heeft zich nauwelijks laten zien. En Pieters is toch de enige die een beetje een voldoende haalt. Goed, we gaan nog vier minuten door, zie ik. Vier minuten nog aan blessuretijd te verspelen. En dus heeft vier minuten, heeft, vier minuten lang heeft RKC dus nog... Om te gaan breien eventueel nu met een kans voor ten voren. Maar die krijgt de bal niet onder controle. Nog 3,5 minuut dan dus heeft RKC om de 1-1 op de borden te krijgen. VVV nog steeds niet gescoord dit seizoen even. Nog steeds niet gescoord Ronald. En Vitesse heeft er nog eentje bij gedaan. In de slotfase zitten we. De stand is inmiddels 4-0 geworden. Het was werkelijk een schitterend doelpunt van Giorgio Chanturia. Daar gaan we nog veel van horen van deze jonge Georgische Vleugelspeler. Hij kwam van de rechterkant met links naar binnen. En kegelde die bal in de lange hoek. Dennis Gentenaar kan zoals Vitesse. uitstekend optreden in deze eerste thuiswedstrijd in de Gelderen Doom. Het wint met 4-0 van het arme, arme, arme VVW. PSV-RKC, Filip. Ja, waar Mertens inmiddels naar de kant is gehaald. Mertens was de smaakmaker in dit duel. De enige bij PSV die boven de grauwe middelmaat uitstak. Maar hij heeft een spierblessure. Hij viel noodgedwongen uit. En dat is toch meteen ook wel een aderlating bij PSV. Het is dat het in de slotfase gebeurde. Maar het is niet te hopen voor dit elftal van Rutte dat Mertens er één of twee of drie weken uit zal liggen. Want dan mist PSV helemaal creativiteit. Wat het in de tweede helft al verschrikkelijk tekort komt. Maar PSV heeft nog een paar minuten. En zo moet je het zeggen, PSV moet overleven. En omdat Ruud Brood nu ook een beetje zenuwachtig wordt. Het trainer van RKC. En een zijn manschappen nu naar voren stuurt. Moet hij zijn eigen organisatie die uh, zo goed gefunctioneerd heeft. 90 minuten lang nu een beetje laten varen. En dat is dan de enige reden dat in de laatste paar minuten PSV nog een aantal kansen krijgt. Bijvoorbeeld via de ene invaller Sevuik En dan nog via de andere invaller Labiat. Maar nu krijgt PSV, het is ook wel heel erg hoor. Heel erg. Nu krijgt PSV in de blessure tijd van deze wedstrijd. Zelfs een inworp tegen. Omdat Pieters zelf verkeerd inwerpt. Zelfs dat gaat verkeerd. Zelfs een normale inworp lukt al niet meer bij PSV in deze allerbelabberse tweede helft. Nu dan een cadeautje. Als Lens de bal in de voeten krijgt gespeeld. En hij probeert voorbij drie RKC'ers te komen. Hij komt nu van Peppe tegen. De linksback. Daar komt hij langs. Maar van Peppe herstelt zich op correcte wijze. En de supporters van PSV klagen hier terecht... Of nee, onterecht moet ik zeggen. Vraag hier onterecht dat dit een penalty had moeten zijn. Daar had PSV volstrekt geen recht op. Nog één aanval wellicht. Nou, er is nog wat tijd voor twee aanvallen. Vachtali, de invaller. Van, uh, afkomstig van Almere City een van die nieuwe aankopen. Een van die nieuwe huurlingen ook van, uh, van Ruud Brood aan de bal. Maar die is hem alweer snel kwijt. Het is een chaotische slotfase. Zoals het overigens al een knoeiboel is in deze hele tweede helft. En dat is voornamelijk te wijten aan het spel van uh, PSV. Dat al vanaf de 46e minuut hoopt en erop speelt en erop rekent dat het snel afgelopen is. Alleen maar aan het tijdrekken is. En hoopt nog op een snelle tegenstoot op een counternoot beter na voetbalverlies balverlies van RKC. Dat ook veelvuldig voorkomt. Nu raakt PSV weer eenvoudig de bal kwijt. En is er een volgende aanval. En hier zelfs nog een kans. Maar er wordt buitenspel geconstateerd. Buitenspel voor Rick ten Voorde. Het zal nipt zijn geweest. En ondertussen verontschuldigt Toyvonen zich voor de foute paas waaruit deze aanval ontstond voor RKC. En dan had het ook nog weer zomaar fout kunnen aflopen voor de ploeg van eh, Fred Rutte. Ja, het was nipt. Het was heel nipt, maar het was inderdaad net buitenspel. We krijgen nog één vrije trap als Isaacson zich achter de bal zet... en een hoge trap naar, richting de hoekvlag eh, produceert. En dan is het weer PSV alleen maar te doen... Om de, om de tijdwinst. En dan vindt Kevin Blom het wel genoeg. En, nou ja, luistert u zelf maar. Boegeroep valt PSV ten deel. Boegeroep van het eigen publiek. De 1-0 winst is er. De eerste zegen van dit seizoen. Maar het was een beschamende vertoning in de tweede helft van PSV. Drie wedstrijden zitten erop. Twente AZ 2-0. Vitesse VVV 4-0. En PSV-RKC 1-0 betekent dat uh, alle thuisclubs tot nu toe gewonnen hebben... en dat de uitclubs zelfs niet gescoord hebben. En dat gaat nog een halve wedstrijd zo door bij Feyenoord Roda... want daar is het 1-0 bij rust. Ook daar is dus niet gescoord door de uitclub. En de thuisclub staat daar met 1-0 voor. the mountain mind keep on staring at the road without an end waiting for the sun around the bay I'm trying to hold on, praying I'll be strong and for luck to come. Alive.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 ...tomorrow will be mine. Dat was Danny Vera met Tomorrow Will Be Mine. 2021 met 2-0 van AZ. En het was de tweede overwinning op een rij. En die werd voorafgegaan door de herdenking van de bouwvakkers... die vorige maand om het leven kwamen bij het stadionongeluk. Een indrukwekkend moment, ook voor Co Adriaanse. Jeroen Elsof vroeg de trainer van FC Twente... hoe hij zijn eerste wedstrijd in de Grulsvesten had ervaren. Ja, vreemd natuurlijk. Ik ben er wel vaker geweest, maar, maar zeker onder deze omstandigheden. Met de, de herdenking en de mooie speech van de voorzitter voor de wedstrijd. Nou, dat is wennen. Ook voor mezelf, ik denk ook voor de spelers. Het is de eerste keer dat we er weer waren, ook voor het publiek. De eerste helft uh, ja, vond ik ook dat we ja, niet echt goed speelden. Ik vond AZ beter, met name in de combinatie. Ja, ze, kunnen, ze hebben niet echt stootkracht om, om een echte goal te maken. De tweede helft uh, leek het wel of we er doorheen waren en uh, speelden veel beter in alle opzichten eigenlijk. Een aardig steuntje in de rug die Janko geeft in de eerste minuut. En dat bleek eigenlijk ook achteraf hard nodig in de eerste helft. Hè? Ja, dat, dat is typisch, Mark. Als je de ballen hoog diagonaal speelt, dan, dan is hij levensgevaarlijk. Helaas lukt dat niet in, in, in lopende spelsituaties. We hebben het wel in de eerste helft een paar keer geprobeerd. Maar, maar de voorzetter wat onzuiver. De druk is niet hoog genoeg dat we voortdurend die ballen komen. Maar ja, dat kan alleen tegen een ploeg die minder is. Maar AZ was, vond ik zelfs, iets beter in de eerste helft dan wij. Je kiest ervoor om niet te beginnen met de Ruiz. Uh, dat zijn principes die jij als coach hebt. Je wil aan de andere kant ook graag swingen met Twente. Met zijn inbreng gebeurt dat wel meer, hè? Ja, dat is de regel. Als je de laatste training voor de wedstrijd niet mee kan doen... omdat je ziek bent, geblaseerd bent of gewoon niet aanwezig bent... omdat je nog in het vliegtuig zit, dan doe je niet mee. En dat is duidelijkheid naar de groep toe. De laatste training is ook vaak tactisch, maar ook mentaal. En uh, ik heb natuurlijk altijd de wetenschap uh, dat Brian erin gebracht kan worden. En uh, Kijk, breng hem meteen. Stel dat ik die regel niet had, had ik hem misschien meteen gebracht. En dan is hij misschien na 60 minuten op, hè? want hij is ook nog in een proces om eigenlijk in conditie te komen, omdat hij later binnen is gekomen... en ook geblesseerd geweest is, weer eigenlijk in de voorbereiding. Dus ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb. Want hij heeft natuurlijk wel de wedstrijd beslist toen 2-0 was. Toen had AZ het eigenlijk een beetje opgegeven, ook mentaal. Ja, heb je in de tweede helft uh, nu eindelijk sinds je hier bent... Uh, bij tijd en wijle 20 gezien zoals jij het graag wil zien? Ja, de, de tegenstander in aanmerking genomen. Kijk, AZ is toch een ploeg die bij de bovenste 4 gaat spelen. En als je dan zo'n tweede helft speelt, uh, verdedigend ijzersterk, de driehoek met Nicolai Wiskrof en, uh, en Duklas. Uh, buitenspelers Ola John ook, die diverse keren dreigend was op zijn achttiende uh, uh, jaar. Uh, goede combinaties, bal even controleren en, en komen tot ook kansen. We hebben ook uh, in de tweede helft, drie tot vier, goede kansen gecreëerd. Natuurlijk heeft AZ er ook een paar gehad omdat uh, het gewoon een goede ploeg is, die heel makkelijk combineert. Maar uh, ja, helaas uh, stond het vizier niet scherp bij ze. Dat zei Ko Adriaanse, rijstrainer van FC Twente, dat met 2-0 won van AZ. En zijn collega bij AZ heet Gert-Jan Verbeek. Had meer gezeten vanavond? Ja, dat is een understatement. Als je kijkt naar de kansen die we toch gecreëerd hebben... Nou, met name in de eerste helft hadden we daar meer van moeten profiteren. Dan nou, hadden we het misschien anders gelopen, maar het is niet zo. Dat is voetbal. En, uh, ja, en uiteindelijk was het bij de 2-0 een hele mooie school was. Ik kwam er ook weer wat geluk bij kijken, maar dan moet je soms hebben als ploeg. En Twente had dat, en wij vandaag niet. Uh, de eerste helft liep, denk ik, voor jullie op die goal na nou, eigenlijk precies zoals gepland. Behalve dat je zelf ook niet scoort. Ja, we gaven een slechte goal weg al heel vroeg in de wedstrijd. Nou, en daarna zijn we toch goed opgepakt. We stonden heel aardig, en met name in de omschakeling waren we heel gevaarlijk. En... Uh, ja, we snijden je af en toe heel goed door de defensie heen van, van, van Twente. Alleen dan moet je jezelf ook belonen. En dat, dat hebben we nagelaten. En dan weet je gewoon dat de tweede helft steeds moeilijker gaat worden. Hun kunnen een ene of voorsprong gaan verdedigen. Ze kunnen de bal goed rondspelen. En dat kost heel veel energie om dat te ontregelen. En, uh, we hebben ook de tweede helft niet meer de kansen gehad die bij de eerste helft. Omdat Twente ook minder druk ging geven. En daardoor voetbal er ook wel wat meer mee. En maar tot een aantal mogelijkheden uh, bleef het beperkt. En uh, ook zij kregen niet heel veel kansen. Alleen ja, bij die, uh, die 2-0 geeft toch de klasse van Ruiz geeft de doorslag. En maakt hem heel mooi af. Krijgt hem gelukkig mee, maar maakt hem wel mooi af. En daarna ja, dan, dan probeer je nog wat. En uh, dan wordt het veld wat langer. En dan zie je toch dat dan heel goed kan voetballen. En heel goed gebruik maken van de ruimtes. En, want dan hadden zij ook verder weg kunnen lopen. Uh, we hebben toen nog maar één of twee kansjes gehad. Maar uh, ja, 2-2 zat, zat, uh, zat er niet meer in. Die goal van Janko, hè? je had vooraf gezegd we moeten de aanvoer naar hem stoppen, we kennen zijn gevaren. Ja, word je er dan niet gek van na vier minuten dan, dat dan precies op zo'n manier die goal valt? Ja, maar kijk, deze aanvoer kun je niet voorkomen omdat, omdat het een vrije trap is. Een standaard situatie. Alleen wat we wel hebben, dat we vanuit de, de zone hem moeten opvangen. Ja, en als je ziet hoe vrij die mag inkoppen, en Pontus en Simon, ja, die moeten daar in ieder geval met hem meespringen. of tegen hem aanspringen, zodat het balans tussen en Dat gebeurt niet. He, Pontus die loopt er voor weg. Nou, ja, dat, dat, dat, dan zo dicht op de goal. Dat, uh, dat is uh, naïef. Trainers zeggen die verliezen vaak naar dit soort wedstrijden. We kunnen er wel mee door. Geldt dat ook voor jou? Nou, de, ja, je zit al door, er mee, er mee door moeten. De, het resultaat is negatief. Maar de wijze waarop wij gespeeld hebben tegen Twente, wat gewoon weer mee gaat doen om het kampioenschap, dat is ook een doelstelling hebben we toch laten zien dat we, dat we weer heel aardig op de goede weg zijn. En dat een aantal jongens het, uh, het weer goed oppakken. Hè. Als ik kijk hoe Etienne vandaag gespeeld heeft... zijn debuut in de eredivisie... dan is dat een groot compliment waard. En ook Nick Viergever, uh, nu voor de tweede wedstrijd, achtereen een hele goede wedstrijd. En, ja, ik vind eigenlijk dat niemand uh, slecht gespeeld heeft. En, uh, en iedereen goed in zijn taak is blijven voetballen. Heel hard gewerkt heeft. En, uh, en het idee van voetballen, wat we hebben en wat we willen... Ja, dat, dat, dat, dat stemt ook uh, tot een positief gevoel. Hè, want daar kun je absoluut verder mee. Laatste vraag. Uh, volgende week heb je Berens erbij? Dat weet ik niet. Uh, er is op HANA gevuld. Dus ja, het lijkt mij raar als het nu nog zou... Uh... Niet doorgaan, maar afijn, We moeten individueel met Berens nog praten. En nog één detail met, met Veen uh, is, denk ik, nog wel, wel het een en ander te regelen. Maar de grootste bottleneck, uh, of de grootste hobbels zijn volgens mij genomen. Dus uh, ja, dan gaat het om: om, om, om wil je graag of, of, of wil je niet graag? En Wij willen graag. We hebben het idee dat Veen graag wil. Nou, en als Berens uh, heeft ook al eerlijk gezegd dat hij graag weg wil. En ook wel naar AZ toe wil. Nou, ja, dan zijn er drie partijen die er met elkaar uit moeten kunnen komen. En dat zei Gert-Jan van Beek, Hij is van AZ. Ronald en Ronald zijn er weer, dus we kunnen voetballen bij Feyenoord Roda. Op dit moment wordt uh, de bal aan het rollen gebracht voor het tweede bedrijf... van uh, de door jou genoemde wedstrijd Ronald 1-0... door een doelpunt van Jerson Cabral in uh, de 12e minuut gemaakt. En eens kijken of uh, het net zo leuk is als in de eerste 45 minuten. Want toen uh, was dit een uh, buitengewoon aantrekkelijke wedstrijd. De eerste avond van Feyenoord begint aan de linkerkant. Waar de paas van uh, Leroy Ver uiteindelijk geen uh, Feyenoorder uiteindelijk in het vervolg krijgt. Maar een Roda-speler, Vukovic, dan wil Roda eruit. Met Vlederes en zegt El Amadi: tot hier en niet verder. En hier is halverwege de helft van Rode JC, waar de Limburgers dus een uh, vrije trap mogen nemen. Sutjuin is dus kort voor rust, vervangen door uh, Malky, de Syrische spits, die nu in uh, de voorhoede staat naast uh, Mats Jonker. En bewaakt wordt door uh, Stefan de Vrij voorin, maar daar is Roda nog niet, want uh, Ramsey speelt de bal naar achteren. Daar waar Rob Wielaert de laatste man is en die nu optrekt richting uh, de middenlijn. om dan maar eens te gaan kijken of er een aanspeelpunt is. Ja, in de beulen gevonden, uiteindelijk Jonker en zo houdt Roda even het balbezit, bal naar voren, naar de de in de as naar Juncker. die krijgt hem niet onder controle, maar wel voor de voeten van Ramsey. En Ramsey gaat schieten vanaf een meter of twintig tegen de rug aan van Ron Vlaar, die nog even voelt aan een pijnlijke rug. Maar dan kan Feyenoord het balbezit uiteindelijk via de interventie van Vlaar niet overnemen. En heeft Roda de bal met Ramsey, die heel bewegelijk is en overal is eigenlijk uiteindelijk gevonden. De Loosje aan de rechterkant, de Loosje met een voorzet in het strafselgebied van Feyenoord. Daar weggewerkt door Stefan de Vrij. Dat is eigenlijk wat er gebeurde zo kort voor rust. Daar waar Feyenoord heel dominant aan de wedstrijd begon en zich Continu ophield op de helft van de tegenstander. Daar zag je gedurende de eerste helft. Dat Roda wat meer initiatief kreeg. En Feyenoord terugdrukte op eigen helft. Met uh, snelle bewegingen. Hoog baltempo. Maar al eerder gezegd uitgespeelde kansen. Nee, die heeft het, uh, dat heeft het spel nog niet opgeleverd. Feyenoord kan natuurlijk wel kijken naar die 1-0 voorsprong. En op dat moment denken, ja, we kunnen het misschien ook eens op de counter proberen met die snelle Fernandes, met die snelle Sisse. En toch ook wel met die snelle Cabral voorin. Diezelfde Cabral wordt nu afgetroefd door Ramsey en Vukovic. De bal gaat terug naar Titon, die met een hele moeilijke trap uiteindelijk toch Ramsey bereikt. Die staat nog wel op eigen helft aan de linkerkant met in zijn rug aan Lamadi. Dus moet het even naar Hemte de linksachter, proberen om Juncker te bereiken. Ja, dat is allemaal erg doorzichtig. En daar verras je de Vrije Vlaar niet mee. En dus neemt Feyenoord, zij het kort, het balbez over, nu wat langer, omdat uh, El Amadi Cabral weg kan sturen. Aan de rechterkant snel langs Hemte richting het strafstofgebied. Hemte valt, afleggen, het schot van Ver en de 2-0 is daar. Leroy Ver, hij maakt het doelpunt voor Feyenoord zo kort naar rust. Daar waar Rony J.C. probeerde over heel veel schijven in de buurt te komen van Erwin Mulder.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 En dan is er dus helemaal geen gevaar meer voor Feyenoord. Zou je kunnen zeggen of Roda moet nog een keer de rug kunnen rechten. Maar Cabral houdt het overzicht en vers schiet binnen zijn eerste doelpunt van dit seizoen. De tweede voor Feyenoord in deze wedstrijd. En drie minuten naar rust staat Feyenoord op een comfortabele 2-0 nu tegen Roda Jisse. It's always you It's always Met Always You. Nog geen enkele uitclub scoorde vanavond. Ronald van der Geer. Dus is die eer misschien wel aan Roda voorbehouden? Heeft het dan wel even voor? Want 51 minuten gespeeld in dit duel. 2-0 de voorsprong voor de Rotterdammers. Cabral en Fer, dus de doelpuntenmakers. Ja, de kuip is zowat ontploft. Het is lang geleden. Dat het stadion zo als één man achter één ploeg ging staan. Maar ja, dat kan ook wel kloppen. Want Feyenoord speelt met name nu ook in de tweede helft heel agressief. Snel afjagen van de tegenstander. En Roda komt eigenlijk geen moment in het spel. Nu Fernandes met Vukovic. En dan ja, duurt het gewoon veel te lang voordat Vukovic handelt. En verliest hij de bal aan Fernandes. Weliswaar op een ongevaarlijke plek. Want helemaal aan de linkerkant. En dan moet Fernandes wel weer afrekenen met Vukovic. Ja, en dan is de Serviër toch een stevige sta in de weg voor de spits van Feyenoord. En kunnen de Limburgers eruit komen. Helemaal als de bal vervolgens gaat naar Ramsey. Die een tikje krijgt van Jordi Klaassi halfweg de helft van Rode JC. En dus kan Roda een vrije trap gaan nemen. Roda zal het zeker niet opgeven. Ik vind dat er erg veel voetbal zit in het helftal van Harm van Veldhoven. En het is te prijzen dat Roda tot nu toe steeds voetballend probeert. Ook in de wetenschap natuurlijk. Dat het in de eerste helft toch met enige regelmaat wel in de buurt kwam van Erwin Mulder. Alleen Jonker en Malki nog niet wisten bereiken. Nu wordt de Feyenoord opgejaagd. Met Ramstein vlak voor zijn eigen strafstopgebied. De Loosje en de Beulen zijn de daders. En uiteindelijk neemt Roda het balbezit over. Maar moet het wel weer helemaal terug naar eigen helft. Om uiteindelijk zelfs Titon aan te spelen. Ja, dat is niet echt met de blik naar voren. Titon komt dan zijn strafstopgebied uit. En geeft de bal mee aan Vukovic. Dat lijkt me niet. een van de twee centrale verdedigers die moet opbouwen. Dat lijkt me meer voorbehouden aan Rob Wilaert. Die staat nu ook wel te wijzen. En krijgt de bal ook van de Servier. En dan loopt Fernandes heen en weer. Tussen Wilaert en Vukovic. En uiteindelijk speelt Vukovic de bal dan naar De Lorsch. Je staat zo'n beetje bij de middencirkel. Op de middenlijn. past de bal buitenkant voet. Naar Junker. Jonker snel terug naar de beulen. En dan open aan de linkerkant. Ja, dan moet dat zorgvuldig. Richting de zwaaiende in de die Nu zit dan ertussen en kan Feyenoord weer omschakelen. Zoals eigenlijk ook de goal viel. Want wat was een omschakelmoment van Feyenoord. Nou, dan gaat Cabral weer. Rechterpunt Schafselt gebied langs Hemte, Langs Vukovic. Cabral met een schuif. Goal! Zijn tweede van de avond. En Ezel stoot zich in het gemeen. Toch nooit twee keer aan dezelfde steen.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 En moet titel voor de derde keer vanavond de bal uit het net gaan halen. Het is de avond van Jerson Cabral. Maar het is ook de avond van de dodelijke efficiëntie van Feyenoord. Want Rode JC mag nu voetballen. Mag de bal hebben. Mag de bal rondspelen. Maar eenmaal verloren is het heel snel schakelen. En komt de bal terecht bij Jerson Cabral. Die uiteindelijk dus twee man het bos instuurt. Ziet dat er ruimte is en met het linkerbeen de bal beheerst langs titel schuift. 3-0 is de voorsprong voor Feyenoord na 55 minuten. En de Kuip, ja, niet verwend de laatste jaren. Denkt, wat gebeurt er nu toch hier? Koeman zei, we kunnen nog verrassen met deze ploeg. En ik moet heel eerlijk zeggen, een 3-0 voorsprong tegen rode JC is verrassend, want dat had je toch van dit Feyenoord helemaal niet verwacht. Het is jong, het is onervaren. Het is deze week nauwelijks bij elkaar geweest. En toch legt het dan deze prestatie op de mat. En zou dat dan toch de hand van Ronald Koeman zijn. Maar goed, niet te vroeg juichen wat betreft Rotterdam natuurlijk. Want uh, Feyenoord uh, ja, is pas bezig aan zijn tweede wedstrijd. Maar Roda is een geduchte tegenstander. En ik moet zeggen dat ik diep en diep respect heb voor Roda. Dat toch een heel aardig elftal heeft. En dat vorige week bijvoorbeeld tegen Groningen ook liet zien. En uh, liet zien dat het over de nodige veerkrachten beschikt. Daar gaat Leerdam namens Feyenoord. Is weg bij Ramsi. Leerdam nog altijd geeft een steekbal bedoeld... Voor ...door Fernandes in het strafschopgebied. Nou, dat is dan doorzien door Vukovic. En dan kan Roda weer met de Beulen en met de Ramsey. Ramsey aan de linkerkant over de middenlijn. Korte combinatie met Flederes. dan naar de Beulen. Maar de Beulen in de tweede helft toch steeds een zwakke schakel... ...in het combinatiespel van Rodi Ezee. Vaar er snel uit, dan moet hij Cabral bedienen... Daar zit in eerste instantie Hempten tussen. Dan krijgt Vlaar weer de bal. En dan maakt Hempten een overtreding. En gaat de gele kaart ook uit naar Hempten. Ja, dan kun je als LMA die wel heel snel die vrije trap nemen. Maar dat heeft weinig zin. Pijn bij Ron Vlaar. Geel voor Hempten. En een vrije trap voor Feyenoord. Een metertje op 5-6 voor het strafschopgebied van de Limburgers. Ik denk. Dat het nieuws van 10 uur ons het live meemaken van deze vrije trap in de weg gaat staan. Zeker omdat Kuipers nog wat administratieve handelingen moet verrichten. Het wordt Jason Cabral die zometeen die vrije trap gaat nemen. Ik ga u achterlaten met een soort cliffhanger. Gaat hij erin of niet? U hoort het na 10 uur. En langs de lijn. op één. Instituut Insada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Blustert.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 Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom... morgenavond, kwart over zes, in het instituut Itserda Radio 1. Het nieuws van alle kanten.